Volgende week wordt een heel rijtje hoge pieven uit Den Haag ondervraagd... over de gaswinning in Groningen. Het gaat om een paar oud-ministers, maar ook om vice-premier Hoekstra en premier Rutte. Die laatste was al premier bij de zwaarste aardbeving in 2012, zegt onze verslaggever. Rutte zal toch ook moeten uitleggen in hoeverre heeft hij wel serieus genoeg genomen... de zorgen, de onveiligheid, de onvrede bij, uh, bij Groningers. Heeft dat wel een rol gespeeld en heeft hij daar wel op tijd genoeg op ingegrepen? De parlementaire enquêtecommissie over de gaswinning in Groningen... Groningen loopt al een tijdje. Allerlei betrokkenen worden door kamerleden ondervraagd over gaswinningbeslissingen... en over hoe er is omgegaan met de belangen van de Groningers. Ruim de helft van de juffen en meesters heeft afgelopen schooljaar te maken gehad... met ongewenst gedrag van leerlingen, ouders of collega's. Dat blijkt uit een enquête onder ruim duizend leraren van basisscholen. Juffen en meesters worden vooral vaak uitgescholden. Toch voelden de meeste leraren zich wel veilig op de basisschool. Door een bosbrand op Paaseiland zijn een aantal beroemde beelden verwoest. Volgens de burgemeester kan er niets meer gedaan worden om de beelden te redden. Een hoop toeristen komen naar het eiland in de stille oceaan om de beelden te zien... die bekend staan om hun grote hoofden. En de beste hockeyster ter wereld woont gewoon in Nederland, Felice Albers. Ze kreeg de meeste stemmen van deskundigen, fans, media en teams. Het hockeyster Naomi van As verraste haar met de titel tijdens een interview. Oh my god. Ja. ja! Niet normaal? Niet normaal. Ja, Wat denk de... je nu? Ja, geen moord. Nee. nee. Ben je blij? Ja, ik ben heel blij, maar het overvallen me een beetje. Dat snap ik. Gefeliciteerd. Gaat nu ja. ik nu even een knuffeltje geven? Thanks. Albers van 22 werd dit jaar met Nederland wereldkampioen en won vorig jaar met oranje al de Olympische en de Europese titel. We krijgen nog het weer, vooral in het zuiden en oosten opnieuw. Een zonnig dagje in de rest van het land. Meer wolken, maar het blijft zo goed als droog. Het is een graad of 17. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Robert Friesen van de ANWB. De vertraging is drie kwartier op de A1 vanuit Amsterdam naar Amersfoort... tussen knooppunt Muidenberg en Blarikum door zeven kilometer file. Door een ongeluk is daar de rechte rijstrook dicht. Tot zover de verkeersinformatie.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort. Yeah. is zin in ZFM. Met nu ZFM luncht. Weekend, weekend, weekend. Welkom bij het ZFM radioprogramma. Morgen is het weekend. Weekend. Weekend.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 De politie arriveert, voor je weer lopen hebt geleerd Zodat je kruipende ontvlucht, achter een zuil je neverlucht Dat wordt dan een immense ruil, die eindigt meestal in de cellen. is men daar helemaal beland, en is weer rustig op het stand Maar s morgens ligt je weer in zand, doordat je hele lijf verbrandt Dan ga je zuipen als een beest, dan zoek je vrienden voor een feest Dan ga je zwemmen als een rat, dan word je zelfs van binnen nat Aan de rand van Nederland, Dan ons onvoorprijzen strand Aan de rand van Nederland, Dan ons onvoorprijzen strand Aan de rand van Nederland And gravity won't pull you through. You know you're missing out on something. Well, that's something. Beautiful. PIA, <laughs> dat is een ABC'tje van uh, ABC, The Look of Love. En uh, nu uh, Ace of the Base, Happy Nation. playing with my heart Ja, er komt weer de jaarlijkse ondernemersverkiezing komt er weer aan. Dus uh, je kunt bedrijven dan nomineren in de categorie horeca, retail en overige. En uh, stel je hebt uh, eentje op het, op het ogenbedrijf. En dan moet je eventjes een mail sturen naar ovhj, apenstaartje, zandvoortsecurant.nl. Okay. En dan kun je weer meedoen. Uh... We drie categorieën, geloof ik. Hè? Ja, horeca, retail en overige. Overige? Overige, ja. Uh, ja. Ja. Kappers. Dat soort. Nagelstudio's. Ja, bijvoorbeeld. Whatever. Groenteboer. Oh, die hebben we niet. Nee, we hebben geen groenteboer in het dorp. We hadden we er weer. eventjes één nou, op eventjes de Eventjes één op de, ja. Maar die zie ik nooit meer open. Visboer hebben we niet. Nou, we hebben vis ja, maar, maar geen viswinkel meer. Nee, daar, zit, nee, die, daar uh, zit die Sens nu in. Sens nu in. Ja. ja. Dus dat is wel heel jammer. Nou, jij ja, nu die viswinkel uh, bij de, bij dus, de uh, trein? Ja. De nee. zee -meel. Zilvermeel. Nee, zilvermeel. Ja, zoiets. Zoiets. Ja. ja. <laughs> dus, ja. Nou, voor de rest. Uh, niet veel bijzonders te melden in het uh, dorp. Uh, Oké. Okay. nog. Nou speel... ah, ja, goed, de, de, hoe heet het? Dat nieuw Unicum een nieuwe bestuurder krijgt. Hè? Ah, ja. Dat wordt Manuel Moens. En uh, sinds 2020 was dat uh, Maarten Bruiner. Die is toen per 1 mei 2020 uh, gekomen. Dus die heeft meteen de coronacrisis daar gehad. En uh, die ga, was, was in trim en die gaat nu. Uh, Plaats maken voor Manuel Moens. Voor een echte, geen interim meer. Ja, geen interim meer, nee. nee. Oké, okay, nou ik speelde net uh, de Eurymy Eurythmics. That must be an angel. En nou uh, nog weer een lekkere dansplaat. Snap, rhythm is a dancer. She really gets me high Mamma Lamb, you know that's no lie Mamma Lamb, she's so rock steady Mamma Lamb, and she's always ready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 Lekkere dansplaten allemaal. Uh, Black Betty van Ram Jam en Snap. En nu was dit Technotronic. Pump up the Jam. Ja, gaan we verder met de langspeelplaat van de week... waar we de tune niet voor hebben. <laughs> Hij speelt niet af op jou, uh, Sticky. Hij doet het niet. Nee. Nou, de, de langspeelplaat van de week is... Axis Bold as Love van Jimi Hendrix. Het is de tweede uh, soloalbum van de uh, Amerikaanse gitarist-zanger... Huh? Hmm. En, uh, in het begin van zijn muzikale carrière... trok Jimi Hendrix door de Verenigde Staten... als begeleider van soul- en bluesartiesten. Zoals Little Richard, B.B. King, Bo Diddley en de Iceland Brothers. Uh, hij ontmoette Cass Chandler, de bassist van The Animals... die hem voorstelde een manager te worden van hem. En samen zijn ze naar Engeland getrokken, vertrokken. Daar vormde zijn eigen band, Jimi Hendrix and the Experience... De band kreeg al snel succes in uh, Engeland en Europa. In 1967 werd dus de eerste LP uitgegeven, You Are Experienced. Dat was de eerste album en dit is dus de tweede album van Axis uh, Bold As Love. Heb je een uh, nummer om te laten horen? Ja, ik, ik, ik, ik, ik wil nog even toegeven voegen dat uh, ik als 13-jarige heb het helemaal kapotgedraaid, die LP was is daar helemaal gek Down the street you can hear her scream, you're a disgrace. And she slams the door, in it's dropped the face. And now it stands outside and all the neighbors start to gossip and drove.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 When he grew up, he wouldn't be a fearless warrior in the energy. Many moons passed, and more of the dream grew stronger till tomorrow. He would sing his first war song and fight his first battle. But something went wrong. Surprise, attack, killed him in his sleep that night. And so Castle's made of sand melts into the sea.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 And so castles, made of sand, slips into the sea, eventually. Ja, daar weten we alles van in uh, Zandvoort. Uh, Zandkastelen, wat ermee gebeurt. Ja, dus. daar piest uh, Charlie overheen. <laughs> maar ja, je hoort het uh, nummer wat uh, Jimi Hendrix zingt. Ook de tekst is erg uh, goed. Hier komt een, uh, een beetje een bellen. Ja, en dan hier ook over van uh, ruimtevaart. Dus volgens mij één van de eerste ruimtevaartnummers. EXP Good evening ladies and gentlemen. Welcome to Radio Station EXP. Tonight we are featuring an interview with a very peculiar looking gentleman who goes by the name of Mr. Paul Caruso. Are the dodgy subjects of are there or are there not flying saucers or UFOs? And uh, please Mr. Caruso, could you give us your regarded opinion on this nonsense about spaceships and, and even space people? Thank you. As you all know, you just can't believe everything you see in here, can you? Now, if you will excuse me, I must be on my way. I can't believe it. A conservative flashing down the street Pointing their plastic finger at me <laughs> Six was wordt een heel andere wereld. White conservators flashing down the street and let me live my life the way I want to. Now comes uh, one rainy wish. Ja, dit was uh, de laatste nummer wat ik uh, van Marja mag spelen van Jimi Hendrix. Uh, One Rainy Wish. <laughs> <laughs> Ze zit daarmee te lachen. <laughs> Heb je, je toch nog een mop gevonden van de week? <laughs> ja, Jimi Hendrix. <laughs> Slik dat in, ja. En okay. uh, nu een nummertje van Steve Miller Band. Abracadabra. Ja, daar zijn we weer. En, uh, zoals uh, gewoonlijk sluiten we af met, uh, met de culturele agenda. Vanavond in de stad Schouwburg is uh, Van der Laan en Woe. En die is er morgenavond ook. Morgenavond hebben wij kaartjes. Yes, gelukkig. Je, je stond op de lijst. hè? De wachtlijst, ja. ja. Je moest wachten. je echt opgeven voor de wachtlijst. En uh, we konden meteen volgende dag kregen een telefoontje dat we uh, kaartjes hadden gekregen. Maar hij heet helemaal geen dus. Woe. Nug. Nug. Nug. Nug. Nug. Nug. Maar goed, dat was een beetje moeilijk uitspreken. En zijn vader wou heel graag integreren in Nederland. Het is ook echt een voorstelling over, uh, over Jeroen dit keer. Jeroen, Wu. hoe komt hij aan zijn naam en al dat soort dingen meer? En het is, uh, uh, zoals de Volkskrant schrijft, een verbluffend multimedia show. Waarmee Van der Laan en Woe zichzelf overtreffen. Een avond vol fantastische vondsten en oergeestige sketches en liedjes. Je mond valt open van de vinding rijkheid en theatervernuft. Nou, dat is een commentaar van, uh, van de Volkskrant. Wij gaan uh, met de fiets naar Haarlem dan. We gaan morgen met de fiets naar Haarlem. Ja. Kijk. Een andere uitzending die uh, zondag speelt uh, twee keer. Uh, en er zijn nog kaartjes voor. Is uh, ook in de, de Stad Schouwburg. Uh, om één uur en om vier uur, dat is Kruimeltje. En dat is een familiemusical... En oh, ja. uh, het gaat natuurlijk over de uh, besneeuwde straten... ergens in Nederland, zwerfkruibeltje, met zijn hond, Noordje... Uh, door de straten, op zoek naar zijn ouders... en beleeft allemaal fantastische avonturen. Zoals het boek, eigenlijk. En het uh, boek was ook zeer de moeite waard. Dus, uh, ja, ja. Ja. En dan hebben we in de Philharmonie. en dat is uh, Saskia... Uh, Jongvis <laughs> en uh, Luc Hanhuizen. En dat zijn sterke verhalen uit het Hoge Noorden. Dat gaat dus over uh, zowel de Noorden als de Finnen streefden in de 19e eeuw naar onafhankelijkheid. En richtten zich daarbij sterk op hun eigen cultuur. De Noorse componist Edward Gier schreef Griek. Griek schreef zijn Peerkind-suite als een toneelmuziek. Uh, bij de gelam, gelijknamige toneelstuk van Hendrik Ibsen. Erg, erg mooi, die, die muziek. Hele mooie van muziek. Van ja. ja. Uh, dus uh, als e zeker een aanrader en die speelt dus vanavond. En daar zijn nog een paar kaarten voor beschikbaar. Uh, een ander uh, dingetje is, uh, Caprera is dicht. Dus die komt pas weer in, in maart, april zo'n beetje met... Uh, met optredens, Want het is natuurlijk een openluchttheater. En dat midden in de winter. Dan moet de verwarming wel heel erg hoog gaan staan. <lacht> in het warm krijgen. Uh, voor de rest hebben we nog uh, 15 oktober. komt uh, uh, Zandvoort Aard is een cultureel evenement met als doel... om zoveel mogelijk mensen te laten genieten van kunst en cultuur. Onder het genot van een kunstmenu of een kunstzinnig drankje... luisteren naar muziek en gedichten in een verhaal. Het kan allemaal en iedereen die geïnteresseerd is in kunst... wederom kennis maken met, uh, met dit. Ja. En dan heb je natuurlijk 17 november het ondernemingsgala. En ja. daar kunt u natuurlijk voor stemmen. En dan kan u een mailtje sturen naar wie u uh, nomineert. Na ovhj.sandvoortsekorant.nl dus dat, uh, dat is ook nog een evenement die hier te, te plannen gaat. Voor de rest zijn we door de evenementen heen. Oké, okay, dan komen nu de Talking Heads once in a Lifetime. Hmm. You may find yourself in a beautiful house With a beautiful wife Het was het weer voor vandaag. Ja, sorry voor het begin. Er ging allemaal erg. We moesten heel kort inloggen. Ik was mijn inlognaam alweer weer vergeten. Ja, je wordt ouder, hè? Nee, dus moet vaker, vaker dit doen. Tot volgende week. We moeten trouwens even kijken of we de volgende week wel uitzending hebben. En anders over twee weken dan zijn we er weer. Wat is het met volgende week? dan? ben jij jarig? Dan gaan we hier de en we gaan ons rondje ophalen nu.